Deel 11 Jacht op de meesterspion Goedemiddag meneer Ott. Wij hebben elkaar telefonisch al gesproken. Gaat u zitten alsjeblieft. Dank u. Wel, meneer Ott, u zoekt bedrijfskapitaal. U sprak over een onderpand met ruime overwaarde. Mag ik weten wat dat is? Ik geloof dat ik u daar beter niet mee lastig kan vallen. Hè? Misschien wilt u zo vriendelijk zijn... Monsieur de Couville mee te delen dat ik er ben. Hij heeft mij geschreven. Ik heb u geschreven. La? Ik ben Helene de Couville. Ik behandel alle geldzaken voor mijn oom... Dus, meneer Ott, waaruit bestaat dat onderpand? Uh, uit nieuwe aandelen van de dezoo gedeponeerd bij de Zwitserse Centraalbank. Nominale waarde 1 miljoen. Koers de oude aandelen 217. Welke rente kunt u aanbieden? 8 hmm. Welk bedrag hebt u in gedachten? 750.000 Zwitserse frank. Hoe zegt u? <laughs> Is dat uh, niet enigszins aan de hoge kant, meneer Ott? Waarom bij een dergelijke aandelenkoers? Ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. Het spijt me, maar ik geloof dat het toch beter is dat ik mijn oom even bijroep. Excuseer het me een ogenblikje, ja, alstublieft. Wat is zeggen. Bij alles heeft ze ook nog mooie lange benen. De gang van een hinde. Wonderlijk. Mijn intuïtie zegt hier klopt iets niet. En mijn intuïtie heeft me praktisch nooit in de steek gelaten. Maar, wat klopt er niet? Dat zou ik wel eens willen weten. Meneer Ot, mag ik u voorstellen? Mijn oom, baron Jacques de Couville. Monsieur le baron. Aangenaam kennis het maken, meneer Ot. Baron, ik fris dat ik uw betoverende nichtje heb doen schrikken. Uh, laten we deze hele kwestie maar vergeten. Ik acht het een eer met u kennis te hebben gemaakt. Zo, so, een ogenblikje maakt u toch niet zo'n ontstellende haast. Nou... Uh... Laten we eerst maar eens wat gaan zitten, hè. We moeten bij een drankje maar eens rustig over de kwestie praten. Een uh, whisky, meneer Ot? Uh, heel graag. heel graag. Zo. Ja. ja. <laughs> so. yes. Alsjeblieft. Dank u. Gezondheid. Prozit. Ik moet u eerlijk toegeven dat ik een aanzienlijk bedrag had verwacht Dan u noemde. Wat zou u zeggen van honderdduizend? Uh, uh, Baron, het, het lijkt mij beter de zaak te laten rusten. Uh, laten we dan zeggen honderdvijftigduizend. Uh, werkelijk, Baron. Tweehonderdduizend uh, is noods. Ja? ja? Een intercommunaal gesprek in de bibliotheek, monsieur le Baron. Ja, dank je. Uh, waarom zijn nichtje nou daar, daarbij moet zijn, dat begrijp ik niet. Die hele affaire komt mij steeds eigenaardiger voor, hè? En die de Couville, die mag ik helemaal niet. Die geeft een hand als een cowboy, die ventse. En kaken, of die voortdurend je koud. En in plaats van scotch whisky, bourbon. Oh. Nou, nou, als dat nou eens elkaar van zijn afstamming is, dan laat ik me hangen. Ja, je moet wel een beetje voortmaken, maar wonderbaarlijke baron. Want anders ga ik er toch echt van doen. Uh, neemt u me niet kwalijk, meneer Ot dat ik u even alleen moest laten. Het spijt me, het was overigens niet belangrijk. Uh, waar waren we ook alweer gebleven? Uh, monsieur de baron, ik geloof dat verder praten op het ogenblik geen zin heeft. Mocht u een bedrag kunnen noemen dat dichter bij het mijne ligt, laat u het mij dan weten. Nee, nee, doet u geen moeite, ik uh, vind het wel leuk. Gaat u al weg, meneer Ot? Ja, ik... Ik heb al veel te lang beslag gelegd op de kostbare tijd. Tot genoegen, maatmezelle Kevillen. U zou mij een groot genoegen doen als u vanavond met mij wilde dineren... ...het zij bij Bauer of ergens anders. Wilt u? Mm. Meneer Ott, ik ja. weet niet hoeveel u gedronken hebt... ...maar ik schrijf deze uitnodiging daaraan toe. Meneer Goeiedag. Dag. Tot ziens. Dat is de hele kwestie eigenlijk, meneer Murley... Ik verlang 750.000 Zwitserse frank met een depot desu-aandelen als onderpand. Meer niet? Nee, nee, daar heb ik voldoende aan. Uh, met uw welnemen gaan we dan morgen naar de notaris. De heer Wilfried Ott, industrieel te Düsseldorf, verplicht zich voor een participatie van 750.000 franken een rente van 8% te betalen. Het bedrag dient uiterlijk de 9 mei 1959 te worden terugbetaald. De heer Muury, huizenmaker uit de Zurich, verbindt zich tot deze datum met aandelendepot dat de eerder genoemde meneer Optimals zekerheid heeft gesteld onaangeroerd te laten. Indien echter de participatie niet binnen de overeengekomen termijn wordt terugbetaald, mag de heer Muury over de waardepapieren vrij beschikken. Al dus opgemaakt, de 9 mei 1957, door mij tegenwoordig. En op die manier, mevrouw de Bastiaan... heb ik mij in een handomdraai het leuke bedragje... van 717.850 Zwitserse frank verschaft. Een vreemd <framid> bedrag? Ja, dat komt omdat de onkosten en de 8% rente over twee jaar... van tevoren zijn afgetrokken. Mooi. En wat ga je nou met dat geld doen? Daarmee gaan wij twee jaar werken... om het dan in mei 59 keurig en correct terug te betalen. Terug te betalen? Bastiaan. Bastiaan, kan jij je nou nooit losmaken van je voedere leven... We moeten vergeten wat er gebeurd is. Voortaan bewandelen wij alleen maar op rechte paden. Dat heb ik hier meer horen zeggen. Je bent er steeds de dupe van geworden. Ja, altijd door kwaadwilligheid van anderen, Bastia. Altijd ja. door anderen. Nee, als ik het geld heb terugbetaald aan die Murley... dan haal ik de valse aandelen uit het depot... scheur ze in kleine stukjes en spoel ze door het toilet. Iedereen heeft dan geld verdiend en niemand heeft schade geleden. Ja, zo eenvoudig gaat dat als het zo eenvoudig is. Nee, maar... Mademoiselle de Couville, wat een genoegen u hier te zien. Oh, goeiedag. U hebt zich een tikje verlaat, maar ik ben toch blij dat u gekomen bent. Meneer Ot, ik ben niet voor u gekomen, maar voor mijn vriendin die hier ook logeert. Ik Ach. zou in de hal op haar wachten. Nou, als u vandaag niet schikt, dan kunnen we misschien morgen een aperitief drinken. Morgen vertrek ik naar de Rivière. Maar dat is toevallig. Ik ga morgen ook naar de Rivière... Had ik u dat nog niet verteld? Zal ik u morgen om elf uur komen afhalen? Hè? Of heb u voorkeur voor een andere tijd? Meneer Ot, ik denk er niet over om met u mee te rijden. Ach, daar komt een vriendin. <laughs> het gaat u goed, voor zover het mogelijk is. De volgende morgen om zeven over elf reed de mooie Hélène in een kleine sportwagen de poort van het Chateau Montenac uit. Ik groette, maar zek ik volkomen langs me heen. Ik stapte in mijn eigen wagen en reed erachter na. Even voorbij Grenoble zag ik haar aan de kant van de weg staan, vlakbij een garage. Een monteur stond over de motorkap gebogen. Wat is er aan de hand? Pardon? Oh, iets met de motor geloof ik. Nee, hey, hey, het, uh, het is de benzinepomp uh, mevrouw, die ligt helemaal in de prak. Nou, dat is niet zo best. Nee, inderdaad. Ik bedoel, we zullen de wagen toch mooi naar de garage moeten slepen om hem te repareren. Ja, maar hoe lang kan dat duren? Nou, eens kijken. Een dag of twee zeker wel. Uh, twee dagen? Maar dat is ontzettend. Ik heb een afspraak voor vanavond in Monte Carlo. Nou, gezien de omstandigheden lijkt er dan maar één oplossing mogelijk. En dat is? Dat u verder met mij mee Oh. Oh, ja, goed. Dat is heel vriendelijk van u, meneer Ot. De monteur wil wel even helpen hè, met het overladen van uw bagage. En zal wel verder wel voor uw wagen zorgen. Uh... Gezondheid. Dank u wel. Het is de eerste reactie, overigens, na 100 kilometer. Misschien wordt het toch nog gezellig. Waar moet u zijn in Monte Carlo? Hotel oh, de Paris. Hebt u daar uw afspraak? Oh. Met mijn verloofde. Met uw verloofde? Ach, arme keel, zal niet veel nu hebben. Dat denk ik ook niet. Zo, mademoiselle Gouville, ik heb gereserveerd. Mademoiselle de Gouville, ja, dat klopt. Er is een boodschap voor u binnengekomen, mademoiselle. U verloten wordt door zakelijke aangelegenheden vastgehouden in Parijs. Hij kan niet komen. Dan neem ik zijn appartement. Uitstekend, monsieur. Ja, maar als hij dan toch nog komt... Nou, dan zal hij moeten zien dat hij ergens onderdak vindt, hè? Oh. Luister nou eens even. Dat is immers geen man voor u. Ziet u dan niet dat hier de voorzienigheid aan het werk is? <laughs> Twee dagen bleven we in Monte Carlo... en vervolgens gingen we naar Cannes in het hotel Carlton. Het waren bijzonder prettige dagen... Ik ging met haar naar Nice, naar Saint-Raphaël, naar Saint-Maxime, Saint-Tropez. We zwommen samen in zee en ik lag naast haar aan het strand. En, ach, ja, van het een komt het ander. We waren samen erg gelukkig. Zij noemde mij Wil, omdat naar haar zeggen Wilfried haar te veel aan Richard Wagner herinnerde. En toen gebeurde het. In het eerste uur van de achtste dag. Helene lag op het bed... En ik zat naast haar en streelde haar haren. Oh, Wil. Ik ben zo gelukkig. Ik ook, liefje. Ik ook. Huis. Huis, Sherry. Oh. Maar liefste, wat is er nou? Hm? Ik, ik heb je bedrogen. Wat? Ik ben slecht. Door en door slecht. Ja, als, als dat nou in verband staat met je verloofde, dan... Ach, wat verloofde? Ik heb helemaal geen verloofde. Huh? Thomas. Wat? Thomas. Wat, wat, wat, ik, wat zei je daar? Ik heb helemaal geen verloofde. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Zei jij zo even Thomas? Ja, ja, natuurlijk heb ik Thomas gezegd. Zo heet je immers. Mijn lieve, arme Thomas-lieve. Waarom moest ik nou juist jou ontmoeten? Ja, schat... Ik ja. ben nog nooit in mijn leven zo verliefd geweest. Mm. En juist jou moet ik dit aandoen. Juist jou. Aandoen? Wat aandoen? Ik werk voor de Amerikaanse geheime dienst. Voor de Amerikaanse geheime... Nee, nee, nee. Begint het nou wel weer? Ik had het je niet willen zeggen. Ik mocht het je ook niet zeggen. Oh. Goh, ze smijten me er natuurlijk uit. Maar ja, na deze avond moest ik je de waarheid wel vertellen. Anders was ik, ik toch gestikt. Oh. Nou, kalm nou maar, hè. Begin nou eens rustig bij het begin. Jij bent dus een Amerikaans agent. Hè? Ja. Die oom van je? Is kolonel Herrick, mijn chef. En het château Montenac? Gehuurd. Onze mensen in Duitsland hadden gemeld dat je bezig was een grote koep voor te bereiden. Mm -hmm. Toen dook je op in Zurich. Toen je advertentie gepubliceerd werd... kregen we volmacht je participatie voor maximaal 100.000 frank aan te bieden. Maar waarom? Omdat er achter die annonce natuurlijk een of andere truc moest zitten. Maar wat precies wisten we niet. Maar ja, daar waren we natuurlijk wel achtergekomen... en dan hadden we je in onze macht gehad. Maar waarom willen ze dat nou? De FBI wil jou met alle geweld in dienst nemen. Daar hebben ze alles voor over. Nou, rustig nou maar, rustig nou. Toen vroeg je 750.000. Dat is waar, ja. We hebben een gesprek met Washington gevoerd. Mm -hmm. Oh, je had ze een keer moeten horen gaan. Dat is waanzin, zoveel wilden ze niet riskeren. Ja... Toen hebben ze mij ingezet. Jou ingezet? En daarom deze reis. Het was allemaal komedie. Die auto, de monteur in Genoblen. Die ook. En ik stommeling. Ik heb hem nog een dikke fooi gegeven. Ik geloofde. Alles. En nou ben ik verliefd op je geworden. Hmm. En ik weet dat ze je de gevangenis in zullen draaien... als je niet voor ons wilt werken. Yeah. Nee, ga niet weg. Thomas, blijf bij me. Ik kom weer terug, lieveling. Ik kom weer terug. Ik moet alleen maar een en ander overleggen, in alle rust... als je er geen bezwaar tegen hebt. Want weet je, dit alles is mij al eens eerder overkomen... Uh, kamer 38, Ot, Mag ik de chef kok? Nou, monsieur Ot, het is half twee. Gaston slaapt misschien al. Nou, dat maakt u maar wakker. Het is dringend. Hier is Gaston, monsieur Ot. Ah, Gaston. Ik ben blij dat je nog bij de hand bent, en Gaston. Uh. Ik uh, heb zojuist een verpletterende slag gehad. Oh. Ik uh, moet iets lichts, iets opwekkends hebben... Maak een tomatencocktail voor me, wil je? En een paar sardineproketten willen doen? Oh, voor u altijd, monsieur Hot. Dank je. Goeie vent, die Gaston. De geschiedenis herhaalt zich. Er is blijkbaar niet aan te ontkomen. In 57 hebben ze mij op precies dezelfde manier te pakken als in 39. De personen zijn anders, maar de omstandigheden zijn dezelfde. Ik meende dat de cirkel zich eindelijk gesloten had, maar het tegendeel is waar. Ik zal opnieuw een rol moeten spelen in die krankzinnige wereld. Wie weet hoe lang nog. Goedemorgen, chérie. Neem me niet kwalijk dat ik wat laat ben voor het ontbijt. Maar kindje, het schijnt mij toe dat je niet veel nachtrust hebt gehad. Heb ik ook niet. Kun je het me vergeven, Tommy? Ik zal het proberen, mijn liefje. En wil je voor ons werken? Ook dat zal ik proberen. Oh, oh. Tommy. Ja, ik stel natuurlijk mijn voorwaarden. Mm -hmm. Ik wil geen opdrachten krijgen van jou... of van je chef-kolonel Herrick... maar uitsluitend van het hoofd van de FBI. Van Edgar Hoover? <laughs> wat grappig. <laughs> wat is daar nou voor grappig zo? Ja, we hadden opdracht jou kosten... wat het kost naar Washington over te brengen... omdat Edgar Hoover... persoonlijk met jou wil praten. Ja, het kan raar lopen in het leven... De 23e mei zat ik in het restaurant op de luchthaven Rhein-Main. Ik voelde me nogal onrustig. Het was twintig over zes en om kwart voor zeven zou de superconstellation starten die mij naar New York zou brengen. En die vervloekte agent Faber was er nog steeds niet. Faber zal u naar Hoever begeleiden, had colonel, heerlijk gezegd. En die Faber was er nog steeds niet. Op dat ogenblik kwam er een jonge vrouw binnen. En ik... Nee, nee, dat kan niet, dat bestaat niet. Daar komt Chantal naar mij toegelopen. Mijn lieve Chantal. De enige vrouw die ik ooit werkelijk heb lief gehad. Daar komt ze aan, maar dat kan toch niet? Ze is immers dood, doodgeschoten in Marseille. Chantal. Meneer Thomas Lieven, hoe gaat het? Chantal. Wat zegt u? Uh, nee... Nee, niks, niks, niks. Wie bent u? Ik ben Pamela Faber. Ik vlieg met u mee. Neem me niet kwalijk dat ik zo ah. laat ben. Ik had terecht met de wagen. U uh, u heet Faber, maar Colonel Herrick sprak over een man. Nou, Colonel Herrick kent me niet. Er is ja. gesproken over een agent Faber en toen dacht hij natuurlijk aan een man. Ach. Maar wat is dat toch? Kijk maar, een geestverschijning ben. En... Neemt u me niet kwalijk, maar... Uh, nou ja, dat doet er niet toe. Zullen we gaan, meneer Lieven? Onze machine is startklaar. Het is gek, maar ik heb het gevoel alsof ik u al jaren ken. En toch weet ik niks van u. Mijn ouders waren Duitsers, maar ik ben in Amerika geboren. En hoe lang werkt u al voor de Amerikaanse geheime dienst? Mm, sinds 1950. Hoe bent u daar zo gekomen? Och, hoofdzakelijk uit lust tot avontuur, geloof ik. <laughs> Mijn ouders zijn dood, ik ik wilde reizen, vreemde landen zien, iets beleven. En is dat uitgekomen? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb er eigenlijk genoeg van, weet u. Dit mm -hmm. is geen leven voor mij. Ik heb me blijkbaar vergist. Of ik ben er al te oud voor. Hoe oud bent u dan wel, als ik vragen mag? 32. 32. Ach, lieve heel. Waar blijf ik dan met mijn 48? <laughs> ik zou het liefst mee ophouden. Trouwen, kindertjes krijgen, klein huisje. ...koken voor mijn gezin. Kook, uh, uh, Kookt u graag? Oh, dat is een hartstocht van me. Mm. En waarom kijkt u me toch zo aan, meneer Lieve? Ach, niets. Uh, zomaar. Uh, maar geheime diensten zijn als een heksenkring... ...waar je nooit aan kunt ontsnappen. <laughs> ophouden. Wie van ons kan er weer ophouden? Kunt u? Niemand kan het. Niemand mag het. Mijn vader. Mr. Lieven, nogmaals hartelijk welkom in mijn bescheiden landhuisje. Cheerio. Cheers. A cheers, Mr. Hoover. Ik vond het beter hier met u te spreken dan op een kantoor in Washington, D.C., waar ik ieder ogenblik gestoord kan worden. We maken er hier een gezellig weekend van. Uh, een van de dingen die ik over u gehoord heb, Mr. Lieven, is dat u zo uitstekend kunt koken. En wat dat betreft wil ik graag een beroep op u doen. Met genoeg, En ik ben ervan overtuigd dat Miss Faber mij heel graag zal assisteren. Oh, oh zeker. Nou, dat is een uitstekend idee. En wat zou u ervan zeggen als we vandaag eens een lekkere kalkoen aten? Ah. Ja, ik weet het, dit is er eigenlijk wel een beetje te vroeg voor, maar ik heb beneden in het dorp prachtige jonge dieren gezien. Vossenbessen breng ik daar ook mee. Vossenbessen. <laughs> <laughs> Zo eet men hier nu eenmaal kalkoen, Mr. Leven. Ik heb kalkoen uh, Gemaakt met een vulling, nietwaar? Inderdaad. Zo deed mijn moeder het ook altijd. Ja. En die vulling bestond dan uit gemalen een ganzenleveren. Kallesvlees en varkenspek en eiddoornen. Ja, ja, en truffels. De schillen fijngebreven, <laughs> yes. de truffels gehad. twee beschouwten. Het varkensvlees moet vooral vet zijn. Ja, nou, nou, jullie vullen elkaar schitterend aan, hè? Vindt u zelf ook niet, Mr. Lieven? Ja, daar moet ik zelf ook voortdurend aan denken. De borst van de kalkoen omwikkelen we met spek, dat ik mijn moeder ook altijd. Gebruikte uw moeder daar vers vet spek voor? Uh -huh. De mijne ook? Ja, maar ze haalde het er een half uur eerder de kalkoengaar was weer af. Ja, natuurlijk, anders zou de borst niet mooi bruin Goed, wij eten vanavond dus kalkoen. Maar, Mr. Lieven, u begrijpt natuurlijk wel dat we u niet alleen naar Amerika hebben gehaald omdat u zo goed kunt koken. Waarom dan nog meer? Omdat u mevrouw Dunja Melanin kent. Oh. Mevrouw Dunja Melanin. Ja, waar bevindt zij zich dan? In New York City. Zij is toch uw geliefde geweest, nietwaar? Dat, nou ja, dat wil zeggen, ik geloof wel dat zij zich verbeeldde, dat zij van mij hield, ja. Wij weten dat, u had het uit al, hoor, dat in New York een machtige Russische spionagecentrale is gevestigd. Wij weten niet hoe die werkt. En wij weten evenmin wie er deel van uitmaken. Maar drie dagen geleden heeft een lid van deze organisatie zich gemeld bij onze Parijse ambassade. Het was een zekere Victor Morris. Hmm. Hij was de laatste minnaar van mevrouw Melanin. U hoeft niet verder te gaan, Mr. Hoover. Ik zal mijn best doen. Op één voorwaarde. En die is dat ik na mijn opdracht te hebben uitgevoerd mag sterven. <truimert> In de vroege ochtenduren van de 21 november 1957 vonden vissers op het witte strand van het dorpje Cascais bij Lissabon tussen bonte schelpen, zeesterren en halfdode vissen een heel dode meneer. Hij lag op zijn rug. Zijn gezicht droeg een eigenaardige uitdrukking. Zijn lichaam een bijzonder modieus, zijde door het zeewater reeds sterk aangetast, grijs kostuum. In de hartstreek vertoonde het overhemd een cirkelvormig gat en een reusachtig donkere vlek die aan bloed deed denken. Ook het jasje zat vol van die vlekken. Blijkbaar was de heer met een kogel, en geen kleine, naar de andere en naar men zegt betere wereld gestuurd. machtig nou, die is er wel geweest. Zie je dat gat in zijn borst? Hoe zou dat gekomen zijn? Doodgeschoten, denk ik. Wie zou het zijn? Kijk eens of hij papieren bij zich heeft, José. Ja, mama. Misschien kunnen we aan nacht achtervolgen waar hij vandaan komt. Kijk nou eens, hij heeft vier passen bij zich. Hier, hier, wat moet iemand met vier passen? Het is gek hè, maar het is net of ik die kerel alles eerder gezien heb, of ik hem ken. Wat zeg je nou? Ja, ik ken hem. Het schiet hem wel weer te binnen. Zeventien jaar geleden, in veertig, heb ik hem ontmoet. Weet je dat zeker? Ja, ik herinner het maar weer. De Duitsers hebben toen tegen goed geld een visbotten gehuurd. Moesten gevangenen van ze in volle zee brengen. Ze hadden hem ergens in de stad neergeslagen en ze brachten hem bewusteloos bij mij aan boord. En hey, dat is die man? Ja, daar ben ik van overtuigd. Die Duitsers zeiden dat buiten de drie Driemaiszone een Duitse duikboot lag te wachten om hem over te nemen. Maar zover is het niet gekomen. We werden overvaren door een luxejacht. Ja, niet per ongeluk hoor. Want die lui op dat jacht bleken later kerels van de Engelse geheime dienst te zijn. En die hebben op hun deur deze man weer meegenomen. Dan zal er we wel een belangrijke figuur geweest zijn. Weet je nog hoe die heet, hè? Ja, dat moet ik eens over nadenken. Het is alweer zo'n tijd geleden. Ik heb hier een pas. Daar staat in Thomas Lieven. Nee. Uh, Maurice Ozer. Nee. Jean Leblanc. Nee, ook niet. Emile Jonas. Kom op. Ja, dat is ja, zo heet hij niet. Zo noemde ze hem. Volk Jonas. Dus het is hem wel. Waarschuw jij de politie maar, José. Jij hebt jonge benen. Wij zullen wel op het passen. Als dat niet weg Ja, neemt u maar op, señorita. Een rapport van de commissaris Manuel Vaida van de afdeling moordzaken, politie Lissabon. Het lijkt dat op het strand van Cascais is gevonden is dat van een mannelijk persoon... van 45 à 50 jaar. De bijgevoegde verklaring... van de politiearts... noemt als doodsoorzaak... een kogel uit een Amerikaans... 9mm legerpistool... heeft u dat? In de kleding van de dode werden gevonden... een geldbedrag... van 891 dollar aan 45 cent... een rekening van het... New Yorkse Waldorf Astoria Hotel... Een Duitse rijbewijs ter naam van Thomas Lieven. een ouderwets gouden horloge. en vier paspoorten. Twee Duitse, respectievelijk ter naam van Thomas Lieven en Emil Jonas. en twee Franse passen. ten naam van Maurice Hosaire en Jean Leblanc. Ja? Yes. De foto's van Jean Leblanc en Emil Jonas die zich in het archief van de recherche bevinden, komen met elkaar overeen. Zij komen eveneens overeen met de foto's in de vier paspoorten van de doden. Ja. Uit dit alles kan met zekerheid worden afgeleid dat de dode de geheime agent Lieven is die de afgelopen jaren zoveel van zich heeft doen spreken. Hij is ongetwijfeld ten offer gevallen aan een wraakoefening. Wraakoefening. Het onderzoek wordt voortgezet. De onzin. Alsof er ooit de moord op een geheime agent is opgehelderd. De moordenaar is immers al lang aan het andere eind van de wereld. Nee, signorita. Bent u nou krankzinnig geworden? Dat laatste hoeft u niet op te nemen. 24 november 1957, 16.30 uur. 30. Het had wat lang geduurd eer de overledene werd vrijgegeven en begraven kon worden. Het regende en het was voor Lissabon zeer koel. Het kleine groepje rouwende rilde. Er waren op een jonge vrouw na louter mannen aanwezig. En die zagen eruit als wat ze waren: collega's van de overledene. Ex-major Loos van de voormalige Deutsche Abweer boog het hoofd. De safraangele Britse agent Lovejoy naast hem niesde de Tsjechische spion Gregor Marek bleef diep gebogen staan. Nadenkend keken de overste Simion en Debra van het Deuxième Bureau voor zich uit. Oprecht bedroefd toonden zich de gewezen overste Erich Wechte en de kleine meure Brenner van de Duitse contraspionage in Parijs. Naast de geestelijke stond de Amerikaanse FBI-agente Pamela Faber... die Thomas lieve zo sterk had doen denken aan zijn geliefde Chantal Tessier... Nu waren zij er door hun chefs op uitgestuurd om vast te stellen of die beroerling wel echt dood was... en ze hadden opgelucht geconstateerd dat dit inderdaad het geval was. Na afloop van de plechtigheid stapten de agenten in diverse taxis. <laughs> ze hadden ook gezamenlijk een busje kunnen huren, want ze logeerden allemaal in hetzelfde hotel. Op hun kamers vroegen ze vervolgens telefoongesprekken aan met Engeland, Frankrijk, Duitsland als ook met landen achter het ijzeren gordijn. Natuurlijk werden die gesprekken in code gevoerd. Zo lispelde Gregor Marek tot zijn chef in Praag... De gele haai is vanmiddag opgediend. Dat betekende... Ik heb de doden in het lijkenhuis persoonlijk in ogenschouw genomen. Ach ja, wat zou het leven van een geheim agent zonder code zijn? Terwijl haar collega's aan het bellen waren zat Pamela Faber in haar hotelkamer. Ze had whisky, ijs en soda besteld. Ze zat ontspannen in een lunchstoel en draaide een groot whiskyglas in het rond. Oh Thomas, wat zou je je met die belangstelling voor je begrafenis vereerd hebben gevoeld. Was een goede oude bekende van je die je stuk voor stuk wel eens bij de neus hebt gehad. Sommigen waren echt bedroefd en sommigen opgelucht. Wat zouden dus ze allemaal vreemd opkijken als... Maar nee, dat mag alleen ik maar weten. En daarom, proost, lieve Thomas, dat je nog lang mag leven. Voor mij. Toen ze dat zei, was ze natuurlijk al een tikje aangeschoten. Anders had ze dat nooit gezegd. Want Thomas was niet in de hotelkamer. Hij was zelfs niet in Europa. Hij was... Ja... Waar was hij dan wel, geachte luisteraar, want dat Thomas die dag niet was begraven, hebt u natuurlijk al kunnen afleiden uit de opgewekte toon van onze berichtgeving. Maar als hij niet dood was, wie werd er dan in zijn plaats begraven? Geduld, luisteraar, geduld, we zullen het u dadelijk vertellen. Maar daarom moeten we teruggaan tot de dag waarop we Thomas liever uit het oog verloren, de 25e mei 1957. U herinnert zich dat hij die dag de gast was van Edgar Hoover, het hoofd van de FBI. Op die dag uitte hij de verrassende wens... ...dat ik na mijn opdracht te hebben uitgevoerd mag sterven. Mm -hmm. En hoe stelt u zich dat een voor? Ik heb een plan, maar dat kunnen we later bespreken. Hoofdzaak is dat u ermee akkoord gaat. Hm? All het is onvermijdelijk dat ik moet sterven om eindelijk, eindelijk in vrede te kunnen leven. Oh, ja. ja, ja, Zoals ik zei, hoeveel de details kunnen we later bespreken. Nu kunt u mij wellicht wat meer vertellen over mijn dunja die Mr. Morris. Ja. Waar is die op het ogenblik? In Parijs. In Parijs? Mm -hmm. Ik dacht in New York. Nee, hij is in New York geweest. Ah. Tot een paar weken geleden. En toen is hij naar Europa vertrokken. In Parijs heeft hij zijn intrek genomen in het Crayon. <tie> en daar schijnt hij je toen met zijn zenuwen te kwaad te hebben gekregen. Want in de middag van de 4e mei heeft hij zijn hotel verlaten... Hm? ...is de Place de la Concorde overgestoken naar de Amerikaanse ambassade. Ja. En Mr. Morris heeft de ambassadeur te spreken gevraagd... ...en tegen hem gezegd... Ik ben een Russische spion, Mr. ambassadeur. Ik kan u inlichting verschaffen over de grootste spionagecentrale... ...die de Russen in de Verenigde Staten hebben opgebouwd. En waarom wilt u dat doen, Mr. Morris? Omdat ik uw hulp nodig heb. Ik heb opdracht gekregen Amerika te verlaten en via Parijs naar Moskou terug te keren. Ik weet wat dat betekent. Ze willen mij liquideren. En waarom willen de Sovjets u liquideren? Ik vrees dat ik gefaald heb. Vrouwen, drank, te veel gekletst, u weet hoe het gaat. Een Dunja. Wie is Dunja? Dunja Melanin. de gewezen vrouw van een officier bij het Rode Leger. Nu spreek u uw assistente, een arts in New York. Ik was bevriend geraakt met haar, maar we hadden voortdurend ruzie. We op te vallen. Mark zei dat ik onmiddellijk moest verdwijnen. En wie is Mark? Sinds tien jaar, het hoofd van de grootste spionagecentrale in Amerika. Mr. Morris, ik meen te mogen aannemen dat u in werkelijkheid anders heet. Ja, Victor Morris is een van de vele namen die ik in de loop der jaren gehad heb. In werkelijkheid heet ik Dimitri Hayhanem en ben ik overste bij de Russische geheime dienst. Men heeft mij van 1946 tot 1952 voorbereid op de taak die mij wachtte. Als spion in de Verenigde Staten samen te werken met de legendarische Mr. Mark. Een opleiding van zes jaar? Niet te lang om je eigen persoonlijkheid volledig te verliezen en een nieuwe aan te nemen. Ik moest leren lezen, spreken, eten, lopen, denken en debatteren als een man uit de omgeving van New York. Moest leren autorijden als een Amerikaan. Leren dansen, schrijven, roken en mij bezat als een Amerikaan. Kortom, ik moest een nieuwe persoonlijkheid worden. Een andere had dat al voor mij gepresteerd, Mr. Mark. Ik legde alle proeven met goed gevolg af. De 14 april 1952 meldde ik mij voorzien van een uitstekend vervalste Amerikaanse pas in van mijn opdracht bij Michael Svirin, de secretaris van de Russische UNO-delegatie in New York. Deze ontmoette mij met de meest uitgebreide voorzorgsmaatregelen, voorzag mij van geld en gaf mij verdere instructies. U neemt dus contact op met Mr. Mark. Wij zullen elkaar nooit terugzien. Vanaf dit ogenblik bestaat u voor mij niet meer, evenmin als Mark. U behoeft er niet op te rekenen dat ik u ooit in enig opzicht zal bijstaan of helpen. Ik ben diplomaat en mag met u niets van doen hebben. En hoe vind ik Mark? Hoe kan ik hem herkennen? Hij zal u opbellen in uw hotel. Hier hebt u een met snijwerk versierd pijpje. Dat rookt u bij wijze van herkenningsteken wanneer u Mark ontmoet op de plaats die hij u zal meedelen. Hallo, met Mars. Zorg ervoor dat u klokslag 17.30 uur in het toilet van de RKO Bioscoop in Flushing bent. Nou, dat moet ik zeggen, dat is hoogst interessant, Mr. Hoever, Werkelijk hoogst interessant. Ik zal verder vertellen. Ja. Morris en Mark konden het totaal niet met elkaar vinden. Uh -huh. Maar ze moesten het natuurlijk wel samen zien te redden. Mark gaf Morris die middag in het toilet van de RKO Bioscoop geld en een codesleutel en besprak natuurlijk de onmisbare camouflages. Uh -huh. Mars moest een fotostudio openen, zodat niemand zich zou kunnen gaan afvragen waarvan hij leefde. En verder bracht Makem ervan op de hoogte op welke wijze hij zijn geheime berichten moest deponeren en afhalen. Die berichten, dat waren dan voornamelijk microfilmpjes, niet groter dan een speldenknop, moesten verborgen worden in geldstukken, in gebruikte papieren zakdoeken of sinaasappelschillen. En met behulp van kleine magnetische plaatjes kon men ze onder banken in openbare telefooncellen, vuilnisemmers, brievenbussen en dergelijke bevestigen. Mm -hmm. Nu ging het werk uitstekend. Morris kon maakten wel niet uitstaan, maar desondanks voerde hij zijn opdrachten feilloos uit. En waaruit bestonden die opdrachten, nu? Ja, dat waren helaas zeer belangrijke opdrachten. Mm -hmm. en na alles wat Morris in Parijs verteld heeft, hoeven we ons daaromtrend geen illusies meer te maken. Ik moet zeggen, de Sovjets hebben aan de organisatie Mark enorm veel gegevens te danken. Zo heeft Morris bijvoorbeeld, tenminste naar hij zelf verklaart, gespioneerd in het raketcentrum New Hyde Park. En heeft er zich nou nooit, ook geen enkele keer, een incident voorgedaan? Ja, inderdaad, ja, één keer. En dat incident heeft ons althans het bewijs geleverd dat Morris zijn verklaringen naar waarheid heeft afgelegd. Mm -hmm. Hier is het bewijs. Dat is een uh, vijf-cent stuk, mm -hmm. een doodgewone duim. Mm -hmm. Neem het dus op. En laat eens vallen. Staat er twee delen, Ja. U ziet het hier. Mm -hmm. Op de bodem van het ene stuk dat een tikkeltje is uitgehold, is een klein stukje film geplakt. Dat Een code mededeling van Mark bevat. Ja. Al vier jaar lang proberen de beste experts van de FBI dit bericht te decoderen. Maar het, is niet, het is niet gelukt hoor. Hoe is deze munt in uw bezit gekomen? Ja, door stom toeval. Een krantenjongetje heeft hem in 1953 gevonden. En hij liet hem met zijn handen vallen. Toen split dat ding in twee. Ja. Op de binnenkant van de ene helft ontwaarde het Joch een donker stipje. Nou had hij een paar dagen tevoren in een spionagefilm gezien hoe men microfilms verborgen in een koken. Dus liep die jongen met zijn duim naar de politie. De politie was gelukkig zo verstandig om hem door te sturen naar ons. We hebben hem gevraagd waar hij dat muntstuk gevonden had. En waar was dat? Wel, dat bleek te zijn in het trappenhuis van een huurkazerne, nummer 252 Fulton Street. Hmm. De gelijkvloerse appartementen waren verbouwd met winkels. Op de eerste en tweede verdieping waren kantoren van een groot aantal firma's gevestigd. En nog hoger, konden vrijgezellen, kunstenaars, kleine kantoorbedienden en dat soort mensen. Hè? Mm -hmm. Bovendien had ook de FBI in dit mammoetgebouw een bureau. Ik neem aan dat u alle bewoners van Felton Street 252 hebt gescreend. Ja, natuurlijk, maar mm -hmm. daarbij kwam niets voor de dag. Oh, nee. Jaren verstreken. De boodschap op de microfilm bleef ongedecodeerd en de schrijver onbekend. Nou is in die jaren Morris klaarblijkelijk hoe langer hoe verder afgezakt... Nadat hij Dunja Melanin had leren kennen, bereikte hij kennelijk een dieptepunt. Ze gingen elkaar zelfs nu en dan te lijf, moet je ja, weten. dat ja. ken ik Oh, toch wel. <laughs> Maak moet een rapport daarover naar Moskou hebben gestuurd. Want Morris werd plotseling teruggeroepen. De rest weet u. Op de Parijse ambassade vertelde hij alles wat hij wist. En dat schijnt mij toch ondanks alles niet zeer veel te zijn. Ja, heel of weinig genoeg was het niet, dat geef ik toe. Maar desondanks toch wel een heleboel... Want schoon die geheimzinnige Mark alles heeft gedaan... om voor Morris te verbergen waar hij woonde... is het deze Morris toch wel een keer gelukt om hem onopgemerkt te volgen. En volgens hem woont Mr. Mark. Nou, wat denkt u? Aangezien u het zo spannend maakt, neem ik aan Felton Street 252. Precies, juist, ja. In het huis waar vier jaar geleden die kleine krantenjongen dat geldstuk vond. Zo, zo. ja. Een aantal van mijn mensen, waaronder hier Miss Father, mm -hmm. heeft de laatste weken nogmaals alle bewoners van het pand onder de loep genomen. De beschrijving die Morris heeft gegeven van Mark past precies op de meest geliefkoosde huurder. Hij is kunstschilder en woont helemaal boven op de zolderverdieping. Goldfoos heet hij. Emil Robert Goldfoos, Amerikaans staatsburger. Sinds 48 woonachtig op nummer 252 Fulton Street. Ik zou zeggen, vertelt u maar verder, Mr. Faber. Ja, we schaduwen Goldfoes al wekenlang. Een tiental FBI-auto's is ingezet. Met radar, radio, tv-apparatuur. Goldfoos kan geen stap meer doen of onze mensen weten ervan. Resultaat? Nieuw. Ja, maar daar begrijp ik nog toch niks van. Als hij nou zo ernstig verdacht wordt van spionage, waarom arresteren jullie hem dan niet? Ja, we zijn niet in Europa, Mr. Lieven. Hoe bedoelt u? In de Verenigde Staten, Mr. Lieven, mag een man alleen in arrest worden gesteld als hij aantoonbaar in strijd is met de wet. En ook aantoonbaar in strijd met de wet heeft gehandeld. En pas dan zal een rechter zijn arrestatiebevel uitschrijven. Wij verdenken Goldfuss wel van spionage, ja, maar bewijzen, nee, nee, bewijzen hebben wij niet. En zolang wij geen onweerlegbare bewijzen hebben... zal er maar dan ook niet één rechter in dit land ons in de gelegenheid stellen om te arresteren. Ja, maar u hebt Morris immers. Ja, maar Morris heeft ons alle inlichtingen strikt vertrouwelijk gegeven. Met het oog op zijn familie in Rusland zal hij onder geen enkele voorwaarden... in het openbaar tegen Goldfuss getuigen. En, um, zou een huiszoeking niks opleveren? ja. Natuurlijk zouden we als Goldfooters eens een keer weg is... een woning kunnen binnendringen en doorzoeken. Mm -hmm. En ik ben er ook zeker van dat we dan een korte golfcenter... en een, een heleboel andere dingen zouden vinden... die bewijzen dat hij een spion is. Maar dan nog zou hij nooit veroordeeld kunnen worden. Waarom niet? Nou, omdat zijn verdediger zou eisen... dat onze beambten onder Ede zouden verklaren... hoe zij aan dat belastende materiaal waren gekomen. En als er zou blijken dat ze, dat ze het zich hadden verschaft door een illegale huiszoeking... Dan zou de rechter bepalen dat niets van dat materiaal tegen Goldvoers gebruikt kan worden. Maar hoe moeten we hem dan wel te pakken krijgen? Dat willen we juist aan u vragen, Mr. Leaven. Daarom hebben wij u laten komen. U als oude vriend van Dunja Melanin. Het weerzien met Dunja was triest geweest. Ze treurde nog altijd om Victor Morris. Als ze over hem vertelde, brak ze steeds weer in tranen uit... En ze vertelde onafgebroken over hem, gedeeltelijk uit zichzelf, gedeeltelijk omdat ik haar daartoe aanspeurde. Ik ontmoette haar sinds een paar dagen regelmatig bij Roganov, een Russisch fijnproeversrestaurant in de 41ste straat. En steeds als ik Doenja verliet, ontmoette ik Pamela, door wie ik in contact bleef met Hoover. Zij had een kleine flat in Manhattan. Ik zelf logeerde in het Waldorf Astoria Hotel, onder de naam Peter Scheuner. Dunja werkte als assistente bij een zekere dokter Mason. Dag na dag verstreek. Dunja bleef jammeren over haar Mars, maar vertelde niets dat naar Goldfoos kon leiden. Bij Pamela constateerde ik een toenemende geïrriteerdheid, waarvoor ik geen verklaring kon vinden. Zo werd het de 19e juni. Ondanks dat wij een voortreffelijke schastlik hadden gegeten, was Dunja in een zeer geprikkelde stemming. Ik begrijp niet wat er vandaag met jou aan de hand is. Ach, nee niet kwalijk, dat ellendige werk ook. Daar ga ik nog eens een ander door. Ja, ja, wat is er dan aan de hand? De halve stad laat zich inenten. Inenten? Ja, inenten met dat nieuwe serum tegen kinderverlamming. Dokter Solk. Ja? Ah, daar heb je wel over gehoord. Maar dat inenten is het ergste niet. Die schrijverij, die schrijverij doet het hem. Welke schrijverij? Elke patiënt moet zijn geboortebewijs overleggen. Nou oh ja, waarom? Ja, dat verlangt de wet... En ik moet de nummers van ieder geboortebewijs noteren, de nummers en de instantie die het afgegeven heeft. En ze komen bij honderden. Ik word er krankzinnig van. In enten, in enten, in enten. In, in, en. Ja, wat heb je nou? Wat is er met jou? Oh, ik zie het al. Wie is dat? Wie, hè? Eh? Wie, wie, wie, wie, bedoel je? Die vrouw daar. Ze is net binnengekomen. Ken jij haar? Hè? Huh? Ik. Van hé? Hey, over, over wie heb je het eigenlijk? Over dat ordinair opgemaakte mens in het geel. Ze zit me aan te staren alsof ze me de ogen uit wil krabben. Natuurlijk ken jij haar. Zit me maar niet voor te liegen. Maar ik heb die vrouw nog nooit van mijn leven Je gezien. Je liegt en... natuurlijk ken jij haar. La, laten we er nou maar over ophouden zeg. Doe We gaan weg. Ik voel er niks voor om hier de les te laten lezen over zaken waar ik niks mee te maken heb. Dan... In de lounge wachten zeker zekere Mr. Eckroyd op u Mr. Scheuner. Dank u. Wat doe jij hier? Sorry, maar ik ben bij de baas geweest. De zaak brengt me steeds meer in benauwdheid. Ben jij verder gekomen? Geen stap. Wat had de baas? Verschillende tekenen wijzen erop dat Goldfuss op het punt staat de benen te nemen. Waar naartoe? Ja, waar naartoe? Dat weten we niet. Australië, Azië, Afrika, Europa. Ja, alles is mogelijk. De grenzen bewaken, de vliegvelden, de havens enzovoort. Ach, onmogelijk. Zoveel mensen hebben we eenvoudig niet. Goldfuss reist natuurlijk met een absoluut echte valse pas. Nou, en jij weet net zo goed als ik... dat zo'n pas ook in de pasadministratie voorkomt. Denk je dat hij louter echte valse papieren dat, heeft? Dat, dat, dat weet ik niet, maar gezien zijn haast kan dat nauwelijks. Waarschijnlijk heeft hij alleen een echte valse pas... Maar, maar daar heeft hij ook voldoende aan. Als er geen wonder gebeurt... glipt die vent ons nog, nog door, door de vingers. verloekt nog aan toe, wat een rot situatie. En daar zit ik ook nog met zo'n fijne medewerkster. Uh, Daarmee. mee. Ach, laat maar. Maar ik zal er toch wel het een en ander op haar boot houden. Weet je wat jij moest hebben? Een pak op je bliksem. Hoe houd je het in je hersens om bij Rogan of binnen te komen? Ik zal daar komen wanneer ik dat wil. Niet als ik er ben. Je weet dat het verboden is dat twee agenten elkaar in het openbaar ontmoeten. Ik wist niet dat jij er was. Dat wist je bliksems goed. Goed, dan nou wist ik het. En waarom heb je dat gedaan? Omdat ik eindelijk die doenja van jou wel eens wilde zien. Dat lieve duifje. Wat? En weet je dat voldoende reden om onze hele actie in gevaar te brengen? Was je heel toch niet zo tegen me? Je moet wel verschrikkelijk verliefd op haar zijn. Als je je brutale mond niet houdt, dan zal ik je pak slaag geven. Uh, probeer het eens als je durft. Je zult je zin hebben. Oh, oh. me los. Ik, ik maak je van kant. Ja. Jij met je... Kom hier uh. oh. oh, Thomas. Pamela. Pamela. Oh, Tommy. Ik was zo jaloers op die rezin van je. Mijn liefste. Oh. Ik. Oh, ik hou van je. Lieveling, die doenja, die rezin, die betekent niks voor me, geloof me. Ik zal jou. Huh? Wat, wat is dat, Tommy? Wat zijn dat voor plekken op je arm? Huh? Oh, die zijn van een inenting. Wat is daarmee? Inenting. In ja, Thomas, wat heb je? Inenting. Koldfoes weet dat hij in gevaar verkeert. Hij zal proberen Amerika te verlaten en, en terug te keren naar Rusland. Dat niet. Iedereen die naar Europa reist moet zich laten inenten. En daarbij moeten de dokter zijn geboortebewijs tonen, zodat hij de nummers kan noteren. Zijn geboortebewijs, Pamela, niet zijn pas. Zijn valse pas is een echte valse pas. Maar zou zijn valse geboortebewijs ook echt vals zijn? Thomas, ben je krankzinnig geworden? Nee, helemaal niet. Als Koldfoes een vals, vals geboortebewijs heeft overlegd, kunnen we hem eindelijk een strafbare handeling aanwrijven en hem arresteren en zijn woning doorzoeken. Thomas. Nee, nee, wacht even.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 De 21. juni om 6.35 uur kreeg Thomas Lieven een telefoontje. Hallo? Zero. Wij? 3145 Riverside Drive. Dr. Wilcox.